Ismaël H. van 22 zou ze hebben gepleegd in de omgeving van Turnhout. De speler zou volgens Belgische media inmiddels in de cel zitten. H. staat onder contract bij AS Roma, maar werd vaak verhuurd. Bij het Belgische Westerlo werd hij binnen dit jaar, begin dit jaar nog weggestuurd. Oud-SP-leider Emiel Roemer is vanaf vrijdag waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij vervangt burgemeester Kreewinkel, die vanwege zijn zoon met leukemie... voorlopig niet kan werken.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 Het weer dan nog, bijna overal droog. Vannacht klaart het op en kan het lokaal mistig of glad zijn. Morgen overdag droog en vooral middag zon. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af... waarom verdwijnt de helft van de aangiftes op het politiebureau in een la? De SP kiest voor veilige wijken en investeert in veiligheid. Stem 21 maart. SP,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 Eva Jinek is zwanger. Meteen duizend vragen. Hoe lang, hoe zwaar, hoe breed? mannetje, vrouwtje? Jinek hield het kort. Heel verstandig. In Dierenpark Amersfoort beviel vanochtend kameel Freya van de Jong. Had dertien maanden ongezien in de buik gezeten. En iedereen had het nakijken. Het dier trok een lange neus naar de nieuwsgierige mens. Vaste verzorger Willem kon alleen nog maar stom verbaasd stamelen. Ja, opeens... Lag er een klein kameeltje? Goedenavond, welkom bij het Oog. Wat is er toch aan de hand met de Russen in Londen? Vergiftigingen, aanslagen, mysterieuze doden? Zit Poetin daarachter? Prime Minister May eist voor 12 uur vannacht duidelijkheid van Rusland. De stad Utrecht is 8000 jaar ouder dan gedacht. Dat blijkt uit sporen die gevonden zijn tijdens opgravingen. Een gesprek straks met stadsarcheoloog. Het Europarlement komt morgen met een rapport over de brute moord op journalist Kutsjak en zijn verloofde in Slowakije. Kostbend Sade laat zijn licht schijnen over deze zaak. En voor onze serie over de lokale verkiezingen bracht onze gastverslaggever Jacques Dancona een bezoek aan een debat in zijn eigen woonplaats Tienaarlo in Drenthe. En mag de houthakker nog hout hakken. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 maart. De spanningen tussen Londen en Moskou lopen met de minuut op. De Britten willen voor middernacht opheldering over de dood van de Russische dubbelspion Skripal in Engeland. Giving uh, Russia until midnight to explain how it came to be that Novichok was used on the streets of, of voor de Britten staat namelijk vast dat de Russen betrokken zijn bij de dubbele moord op met de The government has concluded that it is likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Julia Skripal. Ondertussen zijn de Britten achter de schermen bezig om steun van andere landen te krijgen. I think in particular from uh, from President Macron, France, uh, from I just talked to Sigmar Gabriel of uh, my German counterpart, and uh, from Washington. De ING heeft de salarisverhoging voor topman Ralf Hamers ingetrokken. Tot genoegen van de Tweede Kamer. Die overigens toch strenge regels wil invoeren. Wat mij betreft moet er wetgeving komen. Wij werken hier aan door, want dit moet gewoon stoppen. Om dat in ieder geval uit te zoeken staat van een paal boven water. En ook de minister van Financiën wil bestuderen wat de mogelijkheden zijn. Het geeft ons ook de gelegenheid om in meer rust te kijken... naar wat hier aan de hand is en wat hier verstandig zou zijn. President Trump gaat in het Witte Huis gewoon door... met zijn televisieprogramma The Apprentice... Je fired. Je fired. Je fired. Je fired. Je fired. Je fired. Fired. fired. Een van de laatste slachtoffers: minister van buitenlandse zaken Tillerson. As far as Rex Tillerson is concerned, I very much appreciate his commitment and his service. Ruim 40% van de mensen die aan de regering Trump begonnen is, die zijn nu weg. Maar het einde is in zicht, want de Amerikaanse president heeft zijn team bijna rond. I'm really at a point where we're getting very close to having. The that I en Tillerson die lijkt opgelucht te zijn. I'll now return to private life. Een flitsapparaat waarmee bellende bestuurders worden betrapt. Het zou een 1 april grap kunnen zijn, maar dat is het niet sterker toch? Het lijkt erop dat de politie een nieuwe melkkoe heeft gevonden. Dus we verwachten zeker dat we dit jaar een enorme klap kunnen maken. Met ook het digitaal handhaven. Van Bellen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En wat staat er in de kranten van morgenochtend? Uh, uitgezocht door moutschers. Ja, vanavond werd bekend dat het kabinet honderden miljoenen vrijmaakt voor extra personeel in de zorg. Het Nederlands Dagblad meldt dat er nog een ander probleem op de loer ligt: een mogelijk tekort aan huisartsen. Voor het vak is steeds minder animo. Vooral de opleidingsplekken in de regio zien een terugloop. Zo zijn er problemen in Friesland. Bijna alle huisartsenpraktijken in Leeuwarden nemen geen nieuwe patiënten meer aan. Minister Bruins zegt dat meer potentiële artsen moeten instromen. Hij gaat ook onderzoeken waarom niemand huisarts wil worden in een bepaald gebied. ING trok vandaag weliswaar de forse loonsverhoging van 50 in voor topman Hamers. Maar de moraliteit in de bankensector is nog ver te zoeken. Dat zegt de Tilburgse hoogleraar bedrijfsethiek Wim Dubbing in Trouw. Volgens hem heeft ING een flinke tik op de neus gehad... van de politiek en de publieke opinie... maar zal de bank blijven zoeken naar manieren om hun topmensen te belonen. Volgens die hoogleraar komt Den Haag te vaak met nieuwe regeltjes... maar regels maken nog geen moraliteit. Hij pleit maar voor één regel, zelfreflectie. Ze kunnen wat dat betreft een voorbeeld nemen aan de gezondheidszorg. Daar hebben ze wel geleerd om over ethiek te praten. Morgen gaan ze in het midden van het land staken in het basisonderwijs... maar het borrelt ook op de universiteiten. Docenten klagen over een hoge werkdruk en bereiden een actiedag voor, schrijft het AD. Ze willen op alle universiteiten een dag lang de colleges en werkgroepen schrappen. Docenten zeggen dat ze bijvoorbeeld niet genoeg tijd hebben... om colleges goed voor te bereiden. Daarom laten ze vaak opdrachten zitten omdat ze die niet kunnen nakijken. Ook het lezen van scripties schiet er vaak bij in... Een datum voor de actiedag is nog niet geprikt, maar het wordt in ieder geval nog voor de zomer. En jong geleerd is oud gedaan, dat dacht ook een oud bouwkundeleraar van het VMBO. Hij is een opleiding begonnen voor basisschoolse leren om ze kennis te laten maken met de bouw. Aad van de Zanden, want zo heet hij, zegt in de Telegraaf dat er elk jaar 50.000 nieuwe mensen nodig zijn in de bouw. Hij wil kinderen zo vroeg mogelijk enthousiast maken voor techniek... want buiten brandweerman of politieagent... weten de meeste kinderen nog helemaal niet wat ze willen worden. Van de Zand is daarom een leerbedrijf begonnen voor de bouw... waar de komende weken duizenden basisschoolleerlingen in Waddingsveen... hun eerste muurtje metselen of een vogelhuisje timmeren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dan wordt Emiel Roemer de eerste burgemeester van de SP. En heerlijk krijgt hij primeur in Limburg. Vanavond had hij al een kennismakingsgesprek met de gemeenteraad. Aan de telefoon heb ik SP'er van het eerste uur, Jan de Wit. Goedenavond, meneer de Wit. Dag, meneer de Jong, goedenavond. Ja, u was tot, tot voor een paar jaar geleden prominent Kamerlid voor de SP. En u stond aan de wieg van de SP-fractie in Heerlen in 1972. Had u nou ooit verwacht dat er nog eens een SP-burgemeester zou komen? Nou, ik ga al heel lang mee. Um, en aan, afhankelijk was het zo dat we daar eigenlijk helemaal geen belangstelling voor hadden. Maar naarmate de SP groter is geworden... en met name ook door, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... door de inzet van Emel Roemer zelf... zijn we toch ook gaan denken aan allerlei posten van uh, wethouders... in hele belangrijke gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht enzovoort. Dus de vraag van de burgemeester is na verloop van tijd ook boven water gekomen. En uh, ik ben er wel al gewend aan dat idee, maar het is toch... een. Een verrassing dat het uh, nu net heerder is geworden vandaag. Ja, en, en, en hoe, hoe werkt dat nou met zo'n benoeming? Was dat, uh, was dat in feite een hamerstuk? Nou, dat weet ik niet. Uh, de aanleiding is dat natuurlijk, natuurlijk gewoon wel gewoon treurig, uh, uh, omdat uh, de huidige burgemeester Kreewinkel zich heeft. Uh, Tijdelijk heeft teruggetrokken vanwege de ernstige ziekte van zijn zoon. Ja. Um, ik heb begrepen dat de commissaris van De Koning, de heer Bovens, uh, uh, toch heel uh, kordaat is opgetreden. En uh, het nodig oordeelde dat er in heren dan toch, uh, in plaats van dat steeds de loco-burgemeester uh, de verantwoordelijke is, dat er toch een waarnemend burgemeester komt. Uh, juist omdat er toch heel belangrijke dingen te gebeuren staan op korte termijn, zoals bijvoorbeeld de raadsverkiezingen. Uh -huh. en, en denkt u dat Emu Roemer de juiste man op de juiste plek is voor Heerlen? Ja, nou, op zichzelf is het, uh, het is natuurlijk fantastisch... dat uh, voor, voor Emil Hoemer zelf... Uh, dat hij uh, die kans krijgt. Uh, maar ik heb hem... Uh, ja, hij is acht jaar fractieleider geweest... Uh, van een toch grote fractie in de Tweede Kamer. Ik heb hem vier jaar mogen meemaken. En ik heb gezien uh, dat hij uh, ja, een aantal kwaliteiten heeft. Bijvoorbeeld dat hij heel strategisch uh, denkt... maar ook dat hij uh, kan verbinden... Uh -huh. uh, ja, en, de, en de bekende uh, opmerking is toch wel dat hij uh, ja, in alle pols, in de tijd dat hij fractieleider was, al, alle pols kwam hij toch als de meest betrouwbare uh, politicus nou, dat, uh, uh, fractieleider naar voren. Ja, dat snap en ik maar... denk dat dat allemaal eigenschappen zijn die in heel, uh, heel goed van pas komen. Ja, maar ik neem niet aan dat hij bijzondere kennis heeft op de, op, op, op de gemeente. Nou, hij is. Zelf uh, wethouder geweest, hè, vroeger, ja. in, in Boksmeer. Um, en hij heeft, uh, dat weet ik ook van nabij, al die jaren... hij is ook vaak in Heerlen geweest. Hij heeft ook in allerlei buurten van Heerlen rondgelopen... Uh, met de plaatselijke afdeling. En hij heeft uh, zich ook in de tijd dat hij fractievoorzitter was... Uh, altijd heel erg bemoeid met wat er op gemeentelijk vlak uh, gebeurde. Met name juist vanwege die strategische positie... die hij toch uh, probeerde te creëren voor de SP-fracties... Ja. In de verschillende gemeenten. Nou, meneer De Wit, ik begrijp dat u gewoon heel blij bent uh, met het feit dat Amy Roemer burgemeester van, uh, van Heerle wordt. Uh, gefeliciteerd daarmee. En uh, ik ben benieuwd naar de eerste foto met de Amsketen. Ja, ik ook. <laughs> ja, dank u wel. Dank u zeer. I remember way back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 burning and strong. Ik hebt altijd een hele plezierige naam gevonden voor een zangeres. Uh, van haar debuutalbum Rock Ferry. Uh, ze komt uit Wils, 2008, die plaat. Weer Stepping Stone heette dit nummer. Ja, om middernacht uh, loopt de deadline dus af... die Theresa May heeft, ingesteld aan de uh, heeft gesteld aan de Russische president Poetin... om meer duidelijkheid te geven over de aanslag... op de oud-spion Sergei Skripal... En die skipal werd vorige week, eh, zoals u waarschijnlijk weet, eh, aangevallen... samen met zijn dochter met een bepaald zenuwgas. Volgens de Britse regering is dat het werk geweest van de Russen. Eh, ik ga erover met twee mensen eh, spreken. Met Rusland-kenner Hubert Smeets, die spreek ik eh, strook, straks. Eerst eh, Tim de Wit, correspondent in Londen. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Hefrije. Ja, bijna middernacht nu. Eh, houdt May er nog rekening mee dat ze antwoord krijgt vanuit Rusland? Nee hoor, nee. De Britten gaan er echt niet meer vanuit dat ze nog iets vanuit Moskou gaan horen vanavond. Dat hebben de Russen zelf ook min of meer al gezegd hoor. Dat ze niet nog gaan reageren. Want de Russen willen graag eerst concreet bewijs zien. Hè? Want Theresa May kwam gisteren met die verklaring in het parlement. Daarin sprak ze over het feit dat volgens het Britse onderzoek het zogenaamde Novichok-gas is gebruikt. Dat is een heel gevaarlijk zenuwgas, chemisch wapen. Wat nog in de Sovjet-tijd ontwikkeld is... door de Russische staat toen de tijd dus ontwikkeld is. En, uh -huh. en daardoor legden de Britten zo duidelijk het verband met de Russen. Um, maar de Britten hebben al vandaag al aangegeven... dat zij helemaal geen behoefte hebben om nog met meer concreet bewijs uh, te komen. Uh, zoals de minister van Binnenlandse Zaken hier nog zei... Daarmee gaan we alleen maar meedoen aan de Russische provocaties. En die hebben we al genoeg gezien de afgelopen dagen. Nee, wij hebben vastgesteld in een Brits laboratorium... dat het om dit door de Russische staat ontwikkelde gas gaat. En, en dus hebben de Russen gewoon wat uit te leggen. En dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. En doen ze dat niet binnen nu in een uur, dan zullen er sancties volgen. Ja, en wat voor sancties worden dat, denk jij? Is daar al iets over bekend? Nou ja, daar heeft de regering officieel nog niks over gezegd... maar waarschijnlijk moet je dan in elk geval denken aan het uitzetten van Russische diplomaten. Misschien ook wel de Russische ambassadeur. Dat is natuurlijk een soort van gebruikelijke diplomatieke maatregel... Hè, die je natuurlijk wel vaker ziet als uh, twee landen uh, ja. behoorlijke oneenigheid met elkaar hebben. Uh, wat verder ook wel goed zou kunnen is dat de Britten veel meer nog... dan ze dat nu doen, uh, Russische tegoeden gaan bevriezen in Londen... Uh, of bijvoorbeeld onderzoeken gaan openen naar witwaspogingen van Russisch geld. Het stikt die immers, zoals natuurlijk wel bekend is, van de oligarchen en ook zelfs politici uit Rusland, die in Londen uh, peperdure huizen bezitten... die soms wel miljoenen, soms zelfs wel tientallen miljoenen waard zijn. En uh, onder die groep uh, van oligarchen en ook een politici... zitten er daar aardig wat... Ja, die tot uh, de inner circle van president Poetin behoren. Uh, ja. Dat zou in die zin ook wel een, een, een, uh, een maatregel zijn... die effect zou kunnen hebben. En een andere, uh, dat is ook nog wel aardig om te noemen... Uh, daar wordt hier ook wel veel over gesproken vandaag... is dat uh, de Britten eventueel van plan zouden zijn... om de uitzendlicentie van Russia Today... In te trekken. Dat is die door de staat gefinancierde zender. Volgens veel Britse politici is dat simpelweg de spreekbuis van het Kremlin. Van Putin, ja. die, zenden, ja, die zenden vanuit Londen in het Engels uit. En ja, door die uitzendlicentie in te trekken, maak je die zender natuurlijk heel moeilijk. Daar zijn de Russen overigens helemaal niet blij mee dat dat gerucht hier rondgaat. Nou ja, dat zijn zo'n aantal maatregelen die mee morgen zou kunnen aankomen. Ja, dat is fors toch? Ja, nou zeker. En het is ook wel, je merkte aan de toon van Theresa May gisteren wel... hoe hoog de Britten dit opnemen. Uh, er is een enorm verschil met hoe ze hebben gereageerd... een aantal jaar geleden toen na jarenlang onderzoek... Uiteindelijk een soort van conclusie werd getrokken wat in die eerdere spion, hè, Litvinenko, die in 2006 in, in Londen werd vergiftigd en, en om het leven kwam ook. Toen reageerden de Britten helemaal niet zo kordaat, uh, uh, duurde het dus heel lang voordat ze met echt iets kwamen en waren de uiteindelijke maatregelen ook een beetje halfhartig. En, en nu lijkt het toch heel erg op dat de Britten dat niet nog een keer willen laten gebeuren en dus heel duidelijk uh, ja, uh, stelling willen nemen en aan het Rusland laten zien, we laten echt niet meer over ons heen lopen. Nee. Tim, blijf, blijf aan de lijn. Ik, uh, ik spreek uh, nu verder met Hubert Smeets... Uh, van journalistieke platform Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Ja, uh, Engeland gaat hard spelen. Rusland heeft een wat arrogante houding van... wie denken jullie nou wel dat jullie zijn? Denken jullie echt alles te weten? Uh, dit is een hard spel aan het worden, vind je ook niet? Jazeker, en de Russen hebben toch ook wel een paar kaarten nog, hoor. Want laten we eerlijk zijn, het feit dat uh, dit zenuwgas is ontwikkeld... Uh, en uitgevonden in de Sovjet-Unie, dat is 30 jaar geleden... is natuurlijk geen bewijs dat de Russen erachter zitten. En al helemaal geen bewijs dat de Russische staat erachter zit. Uh, begin jaren negentig was er overal in de wereld ongelooflijke angst... voor de verspreiding van atoom biologische en chemische wapens. En dit is een chemisch wapen. Uh, in Begin jaren negentig was de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen... was het één grote klerenzooi, om het maar zo te zeggen. En niemand wist wie welke sleutels had... tot welke wapenarsenalen in de voormalige Sovjet-Unie. Dus dat wapen kan overal zijn opgedoken, dat is één. Twee, er is een Russische ingenieur, chemische ingenieur... die naar Amerika gevlucht is, die gewoon een boek geschreven heeft... over dit wapen, waarin de formule staat en hoe je het moet maken. Mm -hmm. Ik heb greep, ik ben geen chemicus dat het niet zo makkelijk is als ecstasy, maar het is echt... Veel makkelijker. Uh, niet zo moeilijk is. Ja, niet, niet, zo, niet zo makkelijk is als zeggen, Ik zeg het goed. Maar dat het. Uh, veel makkelijker is. sowieso. dan een atoomwapen. He, de, het polonium. Uh, uh, een, een nucleair uh, vergifteringsmiddel. waarmee. Litvinenko. twaalf jaar geleden is vermoord. Dus met andere woorden. het kan uit alle hoeken komen. Zeker kan het uit de Russische hoek komen. Maar het is niet gezegd. Uh -huh. dat het uit de Russische staatshoek komt. Nee, oké. Okay, maar goed, daarmee zeg je het. Het is niet, niet. een direct bewijs dat het. van, van Rusland komt. Maar, maar, maar wijst het voor jou toch wel in die richting, ondanks nou, dat er geen bewijs is? Nou ja, wat mij opvalt is dat de Russen niet beheerst reageren. En met de Russen bedoel ik natuurlijk de autoriteit. De minister uh -huh. van Buitenlandse Zaken, Lavrov, het Kremlin... de woordvoerder van uh, het departement voor Buitenlandse Zaken. Uh, Lavrov zei het, het is allemaal kolder. Uh, de woordvoerder van uh, zijn departement zei... het parlement uh, in Engeland is een circus. Uh, uh, men, men reageert eigenlijk heel agressief. Uh, en niet uh, superieur zou je kunnen zeggen. En dat veronderstelt dat men toch wel bezorgd is... over de escalatie van het conflict. En dat wordt ook meteen verbonden met de wereldkampioenschappen voetbal... die uh, aanstaande zomer ja. in Rusland plaatsvinden. En men zegt eigenlijk uh, in zowel officiële kringen als in mediakringen... dat Engeland dit hele verhaal verzint om de, het WK-voetbal... Uh, van aanstaande zomer in Moskou, Petersburg en andere steden... te kunnen boycotten. Gewoon uit uh, chagrijn over het feit dat Engeland dat WK niet kreeg. En dat vind ik eigenlijk allemaal niet getuigen van, zou je kunnen zeggen... een soort van distantieafstandelijkheid... die de Russe, Russische buitenlandse politiek toch ook vaak kenmerkt. Ze zijn uh -huh. vaak juist heel kil en cool. Ja. En nu zijn ze erg opgewonden. En dat suggereert toch wel dat ze nerveus zijn. Oké. Okay. Blijkbaar weer dat sport en politiek... echt helemaal niets met elkaar nee, te ja, maken hebben. Nee, maar dat we. Dat heeft helemaal niets <laughs> met elkaar te maken. Nee. Uh, Tim, uh, Ja, we hebben het nu over... over ja. Over de Russen die, die in Londen zitten... Uh, het wordt soms ook wel voor de grap Londengraad genoemd... Hè? want je, je, je voelt ze, je hoort ze je, en je ziet ze, zullen we maar zeggen. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen al die Russen? Wat is dat voor een club... Ja, nou ja, wat je zegt, kijk, je hebt hier een aantal wijken... Uh, en dat zijn wijken uh, waar de gemiddelde Brit... Al, al jarenlang nooit meer een huis zou kunnen betalen. Dat zijn Mayfair, of Kensington of Chelsea... waar de gemiddelde huizenprijs... Uh, dan heb ik het over de gemiddelde huizenprijs... dik boven het miljoen ligt. Uh, en waar uh, je zelfs uh, genoeg uh, met name Russen, rijke Russen hebt... die daar kapitale panden bezitten... zonder dat ze er zelf trouwens wonen, die uh, gewoon leeg staan. Nou ja, dat is iets wat hier al jarenlang speelt. En uh, in feite hebben de Britten dat al ook min of meer toegestaan al die tijd. Die waren uh, eigenlijk simpelweg jarenlang heel erg blij dat al die miljoenen gewoon deze kant op kwam ja. En ik ben daarom toch wel benieuwd uh, of Theresa May morgen... als ze inderdaad dus met het pakket stevige maatregelen gaat komen... ook echt bereid is om deze groep echt hard aan te pakken. Uh, want het risico bestaat natuurlijk ook dat ja. ze onschuldigen daarmee gaat aanpakken. Of misschien zelfs, want die zitten hier natuurlijk ook genoeg... Uh, tegenstanders van Poetin uh, die uh, dit soort uh, uh, nou ja, dure huizen bezitten... Uh, als voorbeeld in elk geval. En uh, ja, wat kunnen de economische consequenties zijn... Als als je in feite beleid gaat invoeren om deze oligarchen de stad uit te jagen. Ik bedoel, Londen heeft er natuurlijk ook de afgelopen jaren enorm van geprofiteerd. En juist de conservatieve partij van Theresa May... heeft uh, vrij lang gewoon uh, gekeken alsof het... Uh, of, he, of, niet de kant op gekeken, of de andere kant op gekeken, waardoor dit allemaal kon gebeuren. En, ja. uh, dus in die zin is dat wel interessant om te zien wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Ja. Hubert, wat, wat, wat vind jij van die Russen die in, nou, in, in Londen, Londen zitten? Hebben nou, die onder, onder de radar kunnen leven een hele tijd? In nou, die... Iedereen wist dat ze er waren. Uh, er zijn ook wel wat slachtoffers gevallen uh, in die kring. Uh, een paar jaar geleden is een van de allerberuchtste... meest duistere oligarchen van Rusland, Boris Birzowski. Om het leven gekomen door zelfmoord. Die zelfmoord is nooit helemaal vertrouwd. Vandaag. Is nog een voormalige medestander van Berezovsky uh, dood aangetroffen is in zijn huis in Londen? Het onderzoek daarna wordt gedaan. Uh, tot nu toe heeft de politie gezegd: we weten echt niet of hier een misdrijf in het spel is. of dat het een natuurlijke dood is. Uh -huh. Maar onder de Russische oligarchen in Moskou uh, wordt dit als zeer bedreigend ervaren. Kijk, kort gezegd komt het erop neer dat oligarchen in Rusland rijk worden. dankzij de exploitatie, verkoop en soms ook diefstal van uh, grondstoffen in Rusland. Maar dat ze die rijkdom graag beschermen en bewaren... en investeren bij ons in Londen, maar ook in Nederland... bij trustfirma's, uh, in onroetgoed, etc. Uh, of via witwascircuits, via de Kaimane,ilanden, eilanden et Met andere woorden, uh, Russische oligarchen vertrouwen... Rusland uh, als land waar je rijk kunt worden puissant rijk kunt worden, maar vertrouwen ons in het Westen... meer als, je zou kunnen zeggen, geciviliseerde samenleving... Mm -hmm. waarin het kunt bewaren, dat geld. En als dat onder druk komt te staan, dan worden die oligarchen zeer nerveus. Want ze houden er ongelooflijk van om op twee plekken te leven. In Rusland geld verdienen, in Londen geld investeren. Dankjewel, dat was Hubert Smeets. En eerder hoorden we ook uh, Tim de Wit vanuit Londen. Dankjewel, alle twee. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan...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 Allemaal lokaal. Hier kom ik Vanavond weer een nieuwe aflevering in de serie... over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het oog vaardigt speciale verslaggevers uit... af uh, naar politieke bijeenkomsten in hun eigen gemeente. Vanavond gaan we naar Tinarlo, want daar is Jacques Dancona... naar een debat geweest. Goedenavond, Jacques. Oh, hi, Goedenavond. Ja, de speciale ja, verslaggever. Ik was een keer niet in het theater en nu is... Uh wierp ik mij in de politiek van uh, mijn eigen gemeente, Tinalo? Ik woon zelf, uh, ik ben een soort allochtoon, een We wonen 21 jaar, Hans en ik, in uh, Eelde, Paterswolde, de Maar dat horen ook bij uh, Zuid-Laren en uh, Ide en Vries. En noem ja. maar. maar je bent naar een bijeenkomst geweest? Ja. En, en, en, uh, wat voor een debat was het? In het gebouw van RTV Drenthe hadden ze de... Acht lijsttrekkers van de partijen in Tinalo hadden ze uitgenodigd. Dus VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA... Leefbaar Tinalo en Gemeentebelangen. Die waren bij elkaar in het gebouw van, van Drenthe. En ja, we zijn toch heel nationaal georiënteerd. Ik ga die deur binnen in Drenthe. In dat gebouw, de oude Rijks-HBS, loop ik Frans Bauer tegen het lijf. Jawel. Om Helsing, Frans was op een promotoertje in het noorden. Uh, maar woont hij daar ook? Of er eigenlijk... Nee, wel, nee. nee. nee. nee bijhuisje. Die woont heel, heel goed, in, uh, die woont volgens mij helemaal... en die was op een promotoer en die woont volgens mij in, Bra in Brabant. Of, om... Maar waarom was hij daar dan? Hij was op een promotour, denk ik. Oké, okay, dus hij trad daar even op, zou ik maar zeggen. Even ja, voor de sfeer. In, die, in, diverse, in diverse studios eventjes zijn, uh, zijn theatertoerné bevestigen. Okay. Ja. Okay, Wat ja. zaten er voor mensen in de zaal? In de zaal zaten alleen maar aanhangers van die partijen... die ik genoemd heb, van die acht partijen. En de lijsttrekkers, de lijstaanvoerders, die voerden het woord. En die uh, praten zoveel mogelijk door elkaar heen in debat. <lacht> Want dan moet je wel zeggen, ja. uh, Eelde uh, is het centrum, een beetje... Uh, naast Zuid-Laren, maar Tinalo, die gemeente... die staat bekend als bijzonder roerig. Dus dat was een... Heel mooi flitsende ja. uitwisseling van gedachten. En ze komen nooit tot elkaar. Want Weet je, zo'n man van eh, Groen. Eh, sorry, zo'n man van Leefbare Kasper Kloos heet hij met een K-L-O-O-S. Ja, die zegt dan nog eens een keer: waarom doen we niet wat meer samen? En dan gebruikt u het woordgrapje natuurlijk van wie weet hoe kloos we nog worden. Maar eh, hij zegt dan ook. We gaan net zo lang door tot wij een wethouderszetel hebben. En waar, ga, waar, waar gaat het over? Wat het zijn speelt, de thema's? Het speelt, Wat speelt over daar? van alles. Het speelt over in het algemeen de woningbouw. De woningbouw in de gemeente stagneert. Want ze hebben uh, al zo'n 10 miljoen... Financiële stop geleden. Maar ze hebben het ook over de woningbouw. en de bouw van. één, twee of drie supermarkten. op een groot terrein. in de gemeente. Uh, in de. in de. Uh, stad, in de nee, de dorp Zuid Laren. Uh, daar stond de Prins Bernhardhoeve dat is een uh, heel groot beursgebouw geweest en een evenemententerrein... en dan moet je praten over 24 hectare. Daar doen ze nog maar tien jaar over, nog maar tien jaar, zei ik... om daar nu iets anders neer te zetten. En daar zijn we blijkbaar nog steeds niet over eens. En dan zeggen ze intussen, de communicatie faalt een beetje hier en daar... de informatie faalt. Eh, aan de andere kant zeggen ze ook, hoor ik opeens, opeens iemand zeggen... Ja, de burgers worden soms ook te laat wakker. Want wat er nog meer speelt in deze gemeente Tinalo is ook... Eh, naast de woningbouw is natuurlijk ook... er is behoefte aan betaalbare woningen. We willen niet alleen bouwen voor die stinkrijke Groningers... die in dat mooie Drenthe willen gaan wonen. Uh -huh. Nee, we willen ook bouwen voor eh, jongere mensen... huurwoningen die betaalbaar zijn. Eh, Kortom, dat hoort er ook allemaal bij. Uh. Maar bovendien maken we ons erg veel zorgen over het groen in de gemeente. Heb jij, heb jij overigens je vinger een keer opgestoken, Jacques? Nee, ik was gast, hè. Ik was gast, ik was geïnteresseerd door, door de NOS... dat ik daar mocht zijn, dus ik was buiten Ja, maar goed, je, je, bent, je, je ik, merkt ik het was, nu alweer. Je, je durft je mond open te maar, doen. Dus. Ja, dat durf ik dus wel, maar dat heb ik daar dus niet gedaan. Want ik heb ijverig als een echte ouderwetse verslaggever... in mijn vak zitten noteren, noteren, noteren, noteren. Ja, en uh, kun je al enigszins de, de, de stemming opmaken? Wordt het een, een ruk naar rechts, naar links, blijven ze in het midden? Kon ik er niet uit opmaken. Ik, ik kon opmaken dat de PvdA een beetje terrein verliest... doordat ze zich wat vlak, een beetje uh, afgewend van het geheel opstellen... opeens dat ze opeens net doen of ze niet helemaal weten waar het over gaat. Maar de andere kant, weet je, uh, die raadsleden... Dat zijn dus mensen die behoren tot de groep van 8.863 raadsleden in heel Nederland. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat vond ik wel, het debat daar in uh, Assen, waar het gehouden werd, was niet een afspiegeling van een nationale discussie. Het was echt lokaal, enorm lokaal gekleurd. Het ging wel over ons en de mensen die daar wonen. Nou, dat is wel goed eigenlijk. Hè. Heb je ja. zelf al uh, je keuze bepaald... naar aanleiding van vandaag? Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Uh, ik heb vorig jaar bij de verkiezingen voor... Uh, toen, oh ja, de Tweede Kamer waarschijnlijk... heb ik even Partij voor de Dieren gestemd. Daar heb ik niet zo heel veel van gezien. Die partij bestaat gelukkig, geloof ik niet, in onze gemeente. Dus ik moet nog een beetje kijken wat het gaat worden tipje van de sluier, welke kant gaat het nee, op? Nee, nou, het gaat, het gaat, het gaat in, elk geval, in elk geval niet naar een reformatorisch, christelijk eh, oriënteerde kant. Daar kan ik me niet eh, zo in vinden, omdat ik daar niet helemaal achter kan staan. En de rest moet we nog een beetje bekijken. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat de mensen ook hier, in onze gemeente, helemaal niet zo ongelooflijk geïnteresseerd zijn. Kijk, die mensen die je aan, aan het woord hoort in zo'n debat, die raadsleden, de wethouders die daar ook voor staan, uh -huh. die zijn en geëmotioneerd, dat is hun leven. Maar waarom wil je raadslid worden? vraag ik me wel eens af. Want het verdient hartstikke slecht. Als je omrekent hoeveel uren je daarvoor bezig bent, dan verdien je ongeveer het, het, het, het uurleun. Maar het van gaat een, niet om het geld, het gaat om de mening. Vullen. Het gaat om de mening en het gaat om de opinie. En het gaat natuurlijk ook een beetje om misschien om iets te betekenen, om macht te hebben. Ja. Nou, denk er op je gemak over na uh, wat jij voor... de 21 e maart uh, gaat aankruisen. Dank voor dit goede advies, veel <laughs> Dank je wel, Jacques Hoi, Kona vanuit Tinarlo. Hoi. Waarom luisteren naar deze oude gitaargeluiden? Dat heeft te maken met het feit dat Noki Edwards dood is. En wie is Noki Edwards? Dat is de bassist, gitarist van de band The Ventures. Echt een 50s band die nog lang doorgespeeld heeft. En hij is op 82-jarige leeftijd dus overleden. Mooie sound, kan niet anders zeggen. Oud, maar mooi. Morgen debatteert het Europarlement in Straatsburg over de recente brute moord op de Slovaakse journalist Kutsjak en zijn. Verloofde Kutschak schreef over de banden tussen corrupte politici en de maffia in, in zijn land, Slowakije dus. En zes Europarlementariërs deden vorige week al onderzoek in Slowakije. En morgen is de presentatie van, uh, van hun rapport. Correspondent Tijn Sade. Uh, ja, hoe bijzonder is dit eigenlijk, zo'n zo missie van die Europarlementariërs? Nou, het is natuurlijk nogal een uh, shock hè? in een EU-land. Slowakije zit er sinds 2004 bij. Dus ja, je zou kunnen zeggen bij ons, in de Europese familie... deze brute maffia-achtige afrekening. Nou, dat verklaart deze uitzonderlijke missie. Het is overigens wel al in een half jaar tijd... de tweede soortgelijke missie in een EU-land. Onlangs uh, ook een missie dus naar Malta. Uh, na de moord daar op een journalist-anticorruptieactivist. Nou, uh, daarom morgen dus in Straatsburg... behalve die presentatie van dat rapport... Over Slowakije, meteen ook een breed debat over hoe de persvrijheid onder druk staat, steeds meer in bepaalde EU-landen. Ja, en wat, wat staat er in het rapport, vermoed jij? Nou ja, vermoeden. Ik, ik zal bekennen dat ik uh, uh, de ruwe tekst... Uh, tot, uh, die is tot mij gekomen. Nou, wat ik alvast heb kunnen lezen... Nou, dat ligt er echt uh, niet om. Het is een alarmerend uh, rapport... op basis van gesprekken die daar dus gevoerd zijn... met maatschappelijke organisaties, NGO's... Uh, met journalisten, met ministers. Zelfs met de premier, met magistraten... met de politietop. Nou, uh, ze waren welkom. Ze hebben met iedereen gesproken. Nou, overheersend uh, is het een zeer uh, donker beeld. Een zwart beeld. Uh, de Slovaken... Vertrouwen hun politici eh, amper alleen kleine corruptiezaken worden onderzocht. Van grote zaken hoor je nooit meer wat. Uh, ja, en tussen onderzoek naar corruptie en dan vervolgens de vervolging van de daders. Nou, daar staat een heel wankel muurtje. De onafhankelijkheid is niet gewaarborgd. Ja, en dan is er uh, natuurlijk de zorg over de aanwezigheid van maffia in het land. En na die moord dus uh, de zorg over uh, bij media. Kunnen wij nog wel veilig uh, ons werk doen? Dat staat allemaal in dat rapport. Ja. Uh, maar, maar wat zijn de consequenties? Nou, de rapporteurs roepen morgen op tot een internationaal onderzoek in Slowakije. Oftewel hulp van buitenaf, want uh, het Slovaakse onderzoek intern wordt dus niet vertrouwd. Europol, uh, dat moet uh, met grensoverschrijdend politiewerken, waar Europol voor staat... dat moet een uh, leidende rol gaan krijgen. Het EU-anticorruptiebureau, Olaf, moet daar aan de slag. Dit zijn allemaal aanbevelingen dus hè, van, de, van deze Europarlementariërs. Nou, in Slowakije zelf is uh, maandag een eerste minister uh, afgetreden... Uh, maar premier uh, de man die zwaar onder druk staat, nou, die zit nog gewoon in het zadel. En uit de rapportage blijkt dat die Europarlementariërs op bezoek in zijn kantoor, vorige week, uh, toen heeft Fitsu ze proberen te overtuigen dat het allemaal komt door George Soros, weet je nog, de Amerikaanse filantroop miljardair. Hij zou de oppositie en de demonstranten op straat uh, financieren tegen Fitsu de premier opzetten. Nou, de Europarlementariërs die zijn stijl achterovergeslagen geslagen deze ja, samenzweringstheorie. Die doet het nou eenmaal goed in die contraille... in Oost-Europa, in Midden-Europa. Maar ja, uh, serieus kun je dit toch amper nemen. Maar het zegt mm -hmm. veel over deze premier Fico. Ja, en het zegt ook veel over de, de staat... waarin Slowakije wellicht verkeerd en nota bene een EU-land. Dit is pijnlijk, toch? ja. Uh, nogal ja, maar ja, van de andere kant... kijk, uh, er zijn daar mensen ook binnen de regering... en ook bij de ambtenarij... die gelukkig wel de wens hebben om het goed te doen. Dat staat ook in dat rapport. Maar ja, aan de andere kant, uh, zo, schrijven, uh, zo schrijven ze in het rapport... is er een soort van parallel universum waarin bestuurders zichzelf bedienen als in een winkel... Hè, met in de kast publiek geld... maar ook dus steeds meer EU-subsidies voor het grijpen. Nou, een universum van corruptie, van intimidatie... van schimmige banden tussen politici en maffia... Dus de vermoorde, uh, de, ja, Waarover dus deze vermoorde Kutsjak, deze journalist, schreef. Maar het, er is ook hoop. Er zijn veel jonge Slowaken die schreeuwen het nu uiteindelijk genoeg is genoeg. Nou, ik sprak bijvoorbeeld, uh, ik was er ook dus vorige week, uh, tijdens die missie en tijdens een grote demonstratie... ik sprak daar met de organisatrice van deze demonstratie, Carolina Varska. Luister even mee. Hier heeft iemand wel een heel origineel spandoek gemaakt. Een boarding pass met de name of passenger Robert Kalinak, dat is de minister. En op de andere kant Robert Fitso, de premier. En allebei hebben ze een enkele vlucht They leave. en wegwezen. Hier staat journalisten vermoorden. Dat is het gevolg van een corrupt systeem. Oh. Carolina, je bent 19 jaar, een enorme verantwoordelijkheid. Jij bent de initiatiefneemster. I feel really responsible that like how the country will look like and that I should really make uh, the most I can for that. So it... Ik ben jong, ja, ik ben 19 jaar, maar ik voel die verantwoordelijkheid. Ik wil hier een toekomst opbouwen. Ik wil een toekomst voor Slowakije. A lot of people are really, they're worrying about, you know, they want to preserve their own like democratic rights, like uh, freedom of speech and freedom of expression. We willen vechten voor vrijheid van meningsuiting. Preventing to happen something like this ever again. We moeten een mechanisme hebben waarbij je eigenlijk jaarlijks even de temperatuur neemt van de democratische rechtsstaat en de grondrechten. We zijn hier nu twee dagen met een delegatie geweest, hebben echt in heel veel detail gekeken, maar eigenlijk moet je veel meer kijken van wat gebeurt er in de lidstaten. Want uiteindelijk raakt dat de Europese Unie als geheel. Oh. Ja, aan het einde van, uh, van die demonstratie... hoorde nog even de, de D66-euro-parlementariër Sofie in het veld. Dat, wat bedoelt ze nou precies met dat jaarlijkse temperatuur opnemen... Ja, zij heeft het over een, uh, het invoeren van een soort van grondrechten-APK. Zij pleit er al langer voor. Ofwel uh, elk jaar, elk EU-land, uh, gewoon even de maat nemen. Voldoet dat land nog aan onze gezamenlijke Europese afspraken... over democratie, over de rechtsstaat? Nou, uh, het is voorlopig aan, uh, alleen nog een plan. Maar in het veld heeft wel een beetje een punt. Hè? Want in steeds meer, vooral Oost-Europese landen... zie je soortgelijke problemen als in uh, Slowakije, In het buurland Hongarije vandaag weer een enorm schandaal... Waarbij een politieke vriend van de premier verdacht wordt om met 4,3 miljard euro te hebben gehandeld in staatsobligaties. Nou, hoe kwam hij aan dat geld? Hij zegt dat hij dat deed ja, namens een anonieme rijke Duitse. Nou, het is te bizar voor woorden. Maar ja, dat zijn de verhalen die je steeds meer hoort uit die regio. Nou, wat moet Brussel ermee? Ja, tijdens Europese toppen zitten die regeringsleiders om de tafel. En die hebben dan erg veel moeite om streng te zijn voor elkaar. De Europese Commissie die kan bijten, maar die bijt niet echt door. Dus je zou kunnen zeggen, zo'n Sophie in het veld met haar APK-keuring grondrechten, misschien nog eens niet zo'n slecht idee. Nee. Goed, dankjewel. Tijn Sadé over de situatie in Slowakije. I'm yes. Lave de de Papel, door Maria Fernandez. Ja, dat Utrecht een oude stad was, dat wisten we natuurlijk wel. Maar vandaag werd bekend dat de geschiedenis van deze stad 8000 jaar eerder begint dan tot nu toe gedacht werd. Al in 11.000 voor Christus dus leefden er mensen op dat gebied. Eh. Uh, Goedenavond, Linda Dielemans, stadsarcheoloog van Utrecht. Wat hebben jullie gevonden, Linda? Goedenavond. Um, wij hebben uh, sporen gevonden, inderdaad, wat je zegt... van een menselijke bewoning die uh, nou ja, 13.000 jaar terug gaat. Dus uh, vanaf 11.000 voor Christus inderdaad. Um, dat was de tijd van jagers en verzamelaars. Dus um, ze bouwden nog geen huizen. Uh, ze trokken rond, he, van de ene plek naar de andere plek. Uh, waar ze dus nou ja, de natuurlijke omgeving exploiteerden, zeg maar. En dan, als dat op was, dan gingen ze verder. Um, maar wat, en, voor, wat voor soort spullen moet ik me bij voorstellen die jullie dan vinden? En waar vind je dat? Nou ja, spullen, dat is in dit geval uh, een beetje lastig. Omdat er, uh, in dat terrein was een, een, ja, een hoogte, zeg maar. Een, een soort uh, uh, heuvelrug. Uh, die is in, in um, latere tijden afgevlet En op die hoge plekken, daar zitten mensen nou juist graag. Dus uh, daardoor ben je heel veel kwijt, spullen. Maar je vindt wel resten van uh, wat mensen daar gedaan hebben. Dus uh, bijvoorbeeld ze hebben een kuil gegraven. Daar hebben ze een vuurtje in gestookt. En dat vind je gewoon terug. Samen met de houtskool, uh, dat soort dingen, uh, paaltjes die ze in de grond hebben geslagen, waar, uh, van hutjes of, of schermen, windschermen. Uh -huh. En is het dan uw werk als stadsarcheoloog om zo'n paaltje mee te nemen en te constateren dat het 8000 jaar uh, oud is of 11.000 jaar? Um, nou ja, die paaltjes, daar is eigenlijk niks meer van over... behalve een verkleuring in de grond. Dus uh -huh. meenemen wordt heel lastig. Maar uh, het mooie is dat uh, doordat er dus zoveel vuurtjes zijn gestookt... Uh, is er houtskool in terechtgekomen. En dat kan je in een laboratorium laten dateren. En zo zijn we erachter gekomen dat al die paaltjes dus echt zo oud zijn. Ja. En, en hoe zag Nederland er eigenlijk uh, uit? En eigenlijk meer Utrecht zou je moeten zeggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor een beeld moet ik erbij uh, maken... Nou ja, rond, rond 11.000 uh, voor Christus heb je dat, die periode heet het, uh, het Allereut. En dat is eigenlijk een, warmere, een relatief warme periode tussen twee ijstijden in. Uh, en dan heb je dus uh, vooral berkenbossen. Dat zijn gewoon de eerste pioniersbomen uh, die komen, zeg maar. En, en wat dennen. Maar het is verder een vrij open landschap. Dus dat is toch ja, net wat anders dan dat het nu is. En uh, nou ja, het is heel erg op die plek. Dan heb je echt deksand? En dus is het een beetje glooiend en heuvelachtig. Ja, maar als ik het zo hoor, is het allemaal best wel vrij vaag en open. Dan kun je je afvragen of je dat al een, een, een stad mag noemen. Hè? Mensen hebben vaak ja, ja. over stadsrechten: dat, dat je dan pas een stad bent. Want is Utrecht een stad als je, als je dit constateert, wat u nu net zegt? Nou, dat is niet echt een stad, nee. nee. Nee, dat is, dat is helemaal waar. Maar het is, het is zeker wel een bewoning. En dat hadden we in Utrecht nog niet. De oudste sporen, die gaan ongeveer 4000 jaar terug, tot nu toe. Maar nu hebben we daar dus 8000 daarbij gekregen, dat hier in het gebied in ieder geval mensen waren. Ja, nou zijn de afgelopen jaren is, is er wel meer gevonden. Hè? Een 6000 jaar oude baby in Nieuwegein, ja. Romeins schip... uit de tweede mm -hmm. eeuw na Christus, dat was in Leidse Rijn. Sporen uit ja. de ijzertijd. Uh, kun, kun je nu zeggen dat, dat, dat, dat, dat voor jullie als archeologen... redelijk in kaart te brengen is uh, die tijdlijn uit, uit die, al die periodes? Zijn er nog nou ja. missing links? Ja, ja, nou ja, altijd natuurlijk, ja, tuurlijk, want, ja. Uh... <laughs> maar sommige, tussen sommige periodes mis je bijvoorbeeld gewoon 2000 jaar, zeg maar. En zeg maar als je kijkt naar de, de grote periodes, dan hebben we nu alles wel. Oude steentijd, nieuwe steentijd, middensteentijd, verred ik nog. Dan, dan is het heel compleet. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd op de kleinere schaal zijn er nog wel wat gaten. Ja. Maar voor de rest kan je redelijk ja, zeggen hoe de mensen in Utrecht hebben bewogen zeg maar, binnen die gemeentegrenzen. Ja. Wat doen jullie eigenlijk met, met de, de, de, de, de dingen die jullie gevonden hebben... met zo'n zo stukje houtskool? Ik bedoel, gaat dat in een onderglazen stolp en komt het in een museum terecht? Dat stukje houtskool niet echt, want het is naar het laboratorium gegaan en daarna is er niet zoveel meer van over. Maar alle andere spulletjes, nou ja, sowieso gaan we die morgen dus aanbieden aan het Prinses Maxima Centrum. Gewoon om te laten zien als een presentatie, ook van het onderzoeksrapport. Uh, en we hopen er eigenlijk dat ze daar dan ook een plekje kunnen krijgen in het permanente gebouw straks. Uh, als de nieuwbouw helemaal klaar is, okay. zodat iedereen daar naartoe gaan, kan gaan en dat kan zien. Ja, en, en wordt er eigenlijk sowieso nog, nog, nog veel gezocht in, in Utrecht, naar allerlei, uh, in, op allerlei plekken. Ja, continu. Ja, zeker ook in de stad, waar, waar altijd van alles gebeurt. En nou ja, Utrecht, de stad zelf bestaat natuurlijk sinds de Romeinse tijd, dus daar is altijd iets aan de gang uh, en ook altijd iets te vinden. Uh, nou ja, en verder is het afhankelijk van uh, wat we, wordt gebouwd in de omgeving van de stad. Uh, daar hoort archeologie, hoort dan gewoon bij het bouwproces. Ja, ja Ik stapte de laatste, de laatste nou, vorige week geloof ik, uh, nog eens uit uh, bij het station... en zag ik dat er weer heel veel dingen anders waren... en er worden weer singles omgelegd, volgens mij. en zo. Hè. Ja, uh, dus, dus er moet voor jullie heel veel te vinden zijn. Jullie vinden ook steeds wat, of niet? Ja, dat, ja, dat gaat continu eigenlijk door, inderdaad. Dus, uh... Ja. We hebben genoeg werk de komende tijd. En, en wat, wat, wat is nou eigenlijk iets waar je eigenlijk stiekem weg op uit bent... als archeoloog, archeoloog om in, in een stad als Utrecht te gaan vinden? Nog? Je hebt nu deze vondsten gedaan, maar wat is nou mm -hmm. echt iets... waar je zegt, daar zoeken we toch wel naar. Dat zou mooi zijn als we daar achter kunnen komen. Wat, wat is dat? Nou ja, wat, wat we nog heel erg zoeken is het Merovingische grafveld. Dus Merovingisch, is vroege middeleeuwen. Ja. Uh, en we hebben daar allerlei nederzettingen van. Maar het grafveld, dat is eigenlijk nog zoek. En dat is eigenlijk iets wat we nog heel graag gewoon een keer zouden willen vinden. Maar een grafveld, zeg je? Je bedoelt ja. dat, dat, dat daar mensen begraven liggen? Ja, een begraafplaats inderdaad. Ah, en, okay. en, is het niet zo die... dat je tegenwoordig met een, uh, met een drone. Uh, met een apparaatje erop dat met infrarood uh, dat je dat uh, zo kunt zien? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat is een hele domme vraag. Hè, nee, hoor, valt wel mee. Want je hebt inderdaad van die apparaten waar je dus heel mooi hoogteverschillen en zo kan zien. En die zijn heel gedetailleerd. Maar wat onder de grond ligt, dat is met zo'n techniek nog niet helemaal. Maar misschien komt dat ooit nog wel. Oké. Okay. Maar dan hoeven we niet meer te graven. Nee, nee. dat is ook saai. Ja, nee, snap. Nee, nee. Blijf vooral uh, graven daar in Utrecht. En ja. wie weet komt er nog wat moois naar boven. Dank je wel, Linda Diedemans, stadsarcheoloog van Utrecht. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. De overheid moet het gebruik van kachels en open haarden terugdringen. Dat schrijven 23 organisaties, waaronder gemeenten, GGD's en het Longfonds... aan het kabinet. Volgens het platform heeft 10% van de huishoudens in ons land een houtkachel. En die worden ook steeds populairder. Maar zo'n kachel zorgt niet alleen voor geurhinder en roetneerslag. Dat gestook kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Ja, u hoort het, de houtkachel wordt bedreigd. Ja, gaat het ambacht van het houthakken eigenlijk dan ook verloren? Goedenavond, Ronald Bezamouska. Ja, jij bent boomverzorger, hovenier en houthakker. Uh, ja, zit die klus erop? Kun je nooit meer houthakken nu? Nou, ik mag hopen van niet. Want dan gaat er wel een hele grote passie van mij verloren. Jij vindt dat echt lekker werk, zo'n zo blok neerzetten... en dan die enorme harde klap erop, met een, met een nou. bijl, neem ik aan. Het voordeel van het hout is gewoon dat je het er heel vaak warm van krijgt. <laughs> en een van de mooiste bezigheden is gewoon om in de winter te gaan kloven... want je krijgt gewoon zweet op je rug. En, en waar, waar hak jij nou die, uh, die, die bomen om? Is dat bij jou om de hoek? Moet je daarvoor naar speciale gebieden? Nou, het is, het is of bij particulieren of je koopt een boom bij Straatsbosbeheer. Ja, alles is mogelijk. Het ja. en, en wat, wat... ligt er net aan waar de boom gegroeid is. Ja. En wat is nou het lekkerste moment? Die boom staat er, het is een oude rotboom, hij mag weg, hij is ziek... Wat, wat, wat is het fijnste moment voor jou? Het allerfijnste moment is op het moment dat de hele klus geklaard is... en de boom in brokken bij mij in de achtertuin ligt. Nou, dat, dat vind ik onzin. Het leukste is natuurlijk... dat je een enorme ram kan geven met een bijl. Dat is absoluut fantastisch, ja. Dus dan mag je hem inderdaad in je achtertuin mag je hem nog kloven... op het moment dat het jou uitkomt met een biertje erbij. Oké. Okay. En, en, en een kettingzaag, dat, dat is het niet helemaal, toch? Nou ja, om een boom te kappen wel, maar om te kloven niet, nee. Nee, nee dat snap ik. Dat, dat, nee. dat moet gewoon met een bijl uh, blijven. Hey, en ja, een beetje gek, maar spuug je ook altijd in je handen van tevoren? Mm, nee, ik ben al een watje geworden. Wij dragen tegenwoordig handschoenen zelfs. En dat was vroeger natuurlijk niet. Ronald, dat kan toch niet? Met handschoenen, dat moet gewoon, je moet gewoon die bijl... dat moet je gewoon met blote handen doen natuurlijk, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, maar ja... <laughs> ook, ook wij moeten denken aan de arbo tegenwoordig. Ja. Ja, ja, Ronald, je wil alleen met de bomen leven en met de bijl... maar zo is het niet. Hè. Je hebt met de Arbo te maken... en met de overheid, die zegt, er gaan een aantal kachels terugdringen. Dus misschien dat je werk in gevaar loopt. Maar eh, ik wens je voorlopig morgen alle succes. Heb je morgen een boom op het oog? Wij gaan morgen inderdaad nog twee bomen weghalen, ja. ja en wat voor een boom is het? Een S. Die last heeft van de essentakst en een kastanje. En die kastanje heeft helaas ook de kastanjebloederziekte. Dus ja, ze moeten toch weg. Oké. Okay, Veiligheid voorop. Ja, en als je mij moet adviseren, moet ik een S of een kastanje in mijn kachel gooien? Wat adviseer dan, je dan? Dan ga ik absoluut voor de S. De S stookt zo mooi. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Ronald Beza Moeska, onze houthakker van uh, vanavond. Het zit erop met het oog. Uh, morgen zit hier uh, Shaila Sitalsing op deze stoel voor de uitzending. En ik verwijs alvast even naar een vast een mooi gesprek uh, na het nieuws... bij uh, Nooit meer slapen. Onze collega's uh, van de VPRO hebben dan Frans Tomezen te gast. En ik ben gisteren begonnen in zijn boek Ik, J. Kessels. En iedere zin is werkelijk een genot. Ik wens u nog een goede nacht. Goede vrienden.